Goedemiddag, ik ben Biem Buys en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de meivakantie moeten we in Nederland doorbrengen. Negatief reisadvies voor buitenlandse reizen wordt weer verlengd, nu tot half mei. En dat komt allemaal omdat de coronacijfers hoog blijven en de komende tijd gaat het kabinet dus ook niks versoepelen. De burgemeesters praten daar op dit moment over, want het wordt steeds moeilijker om het vol te houden, zegt de burgemeester van Hilversum. Ja, ik hoorde nu ooit van twee maanden nog weer op, op dat we op sterk water moeten. Dat vind ik lang, veel te lang. En uh, ik weet van mijn horeca in heel dat die dan. Uh, dan gaan een heleboel. Uh, die leggen het loodje. De burgemeester van Rotterdam verwacht nog een ander lastig punt. half april is, is Ramadan. Dan is het ook uh, het vasten. dat duurt ongeveer tot ongeveer een uur of negen, half tien. Ja, dan zie je toch dat het droom bestaat. om familiebezoek te plegen, et cetera. En dan hebben we toch een miljoen mensen in Nederland. die daaraan daar aan doen. Het wordt dus voor heel veel mensen ingewikkeld om je daaraan te houden. En morgen is er weer een persconferentie over de coronaregels. van Taghi zegt tot nu toe niks in de enorme zaak tegen hem en 16 anderen. Een van de andere verdachten wilde wel iets zeggen, hij ontkent alles. Ik heb niks met moorden te maken en ook niet met een criminele organisatie. En ook al staat het vast dat ik met niets met moorden te maken heb, deze officieren zullen mij hoe dan ook willen laten veroordelen voor deze feiten. De groep wordt verdacht van zes moorden en meerdere moordpogingen. 28 februari 2019. Bij veel Westlanders staat die datum nog in hun geheugen gegrift. Een grote brand verwoestte toen het zwembad in Monster. De directeur herinnert zich nog goed. Dat denk ik wel eens aan terug. Liever niet. Maar het komt af en toe natuurlijk wel boven. De dag na de brand moest natuurlijk de knop om en heb ik beloofd dat er een nieuwe boetslaar zou komen. En vanaf dat moment was alles in het werk gesteld om die nieuwe boetslaar te bouwen. Nu, twee jaar later, is het dan zover het splinternieuwe zwembad wordt gevuld met 800.000 liter water. Dat is niet in één dagje gefixt. Het water moet eerst behandeld worden met chemicaliën. En dat duurt zeker een week of zes voordat het helemaal goed is. In mei wordt het nieuwe bad opgeleverd. Het weer. Af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 8. Morgen wat meer zon. Het blijft droog en het wordt dan zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7... Zürich richting Hoorn tussen bresland en de oever van 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uh Uptown, -huh. funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uh -huh. Uptown, funk you up. Uh -huh. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. If you freak, dead and own it. Don't break about it, come show me. Come on.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 Ja, deze Bruno Mars heeft uh, heel veel hits gescoord. En eentje is wel de grootste hoor. Die hoorde is Snapdown Funk. Dus in we het samen met uh, Mark Ronson even na drie uur. Zandvoort, een hele goede middag nogmaals. En welkom terug. Zandvoort op zaterdag, het tweede uur alweer. Over John, en wat gaan we in de tweede uur allemaal doen? Uh, rond de klok van half uur hebben we de evenementenagenda. Er staan een uh, aantal mooie uh, evenementen uh, op de rol, zoals uh, de driedaagse daag, drie van Le Champion. Een wandel, een fiets- en hardloop uh, uh, evenement, wel, wel virtueel, vergeet dat niet. En daarna hebben we nog een borrel, een zoomborrel. Ook virtueel zeker? Ja, waar ook een aantal Zandvoortse ondernemers aan meedoen. Je kan een soort Zoombox, borrelbox verstellen. En daarover natuurlijk ook meer. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk hebben we ook nog de... Wat was het ook weer? walk, Take-away Wok. Take-away Wok, dat was hem. Ja, lastig woord. Takeaway walk in Zandvoort is ook uh, nog mogelijk. Dus een drietal evenementen rond de klok van half vier. Verder uh, dinsdag uh, gaat de raad weer vergaderen, ook virtueel natuurlijk met een Zoom-installatie. Uh, en uh, dan gaan ze natuurlijk ook nog verder praten over de herinrichting over het raadhuisplein. Daarover ook straks meer. En het parkeren ook, hè? Geloof ik. Parkeren in Noord heb ik ook een uh, art artikel voor liggen, uh, met name. Hoe, hoe dat uh, in zijn werk uh, zal kunnen gaan. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. De komende 4,5 jaar zeker nog. Uh, uh, en dan in ieder geval uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel, je wel, jan livenl kijk je live mee. De studio aan de Torweg 10A. En uh, vanaf uh, volgende week kan je dan uh, meteen uh, bij de buren gevaccineerd worden, uh, Albert Ja, kun je Ja, we gaan wel een box neerzetten, hoor, bij het raam. Dat, uh, als jullie uh, gevaccineerd worden, dan hoor je het geluid van Zandvoort. Lijkt me een hele goeie. We gaan uh, lekkere muziek uh, draaien. En dit is weer helemaal nieuw. Emma Heesters, ze heeft een uh, nieuwe plaats. En uh, waarschijnlijk uh, ga jij dat uh, tegen Maris zeggen. Schat, ik ben oké. Okay. Zo heet hij. Ja, Handen lag in me, zij. Het werd middernacht toen je naast me lag. Jij was beter dan ik dacht. Had ik nooit verwacht, tot totaal slag Door alles wat je deed in mij, blij, lekker perfect zoals ze. is uh, deze week uitgekomen. En de eerste recensies die zijn enorm goed, want dat hoor je ook. Hè? Het is gewoon een lekkere uptown uh, plaat van uh, deze Emma Heesters. Schat, ik ben oké. Okay. We gaan nog één plaatje draaien en dan weer uh, nieuws op uh, je eigen lokale radio. Al 31 jaar zijn we het geluid van Zondvoort. Met nu de single van uh, Atlantic Star en One Lover at a Time. De single van Atlantic Star ging we even terug naar de jaren 80. Toen uh, duurde de platen nog ruim 7 minuten en noemden we het inderdaad een uh, 12-inch uh, op fineel. De One Lover at the Time. Het is uh, vandaag trouwens ook een nationale opschoondag. En ook het Nationaal Park uh, Zuid-Kennemerland doet daar aan, aan mee, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, die hebben een bingo kaart. Die kan je dan uh, zeg maar, uh, via internet uh, kan je die, uh, downloaden. En uh, daarmee dus uh, ook uh, zeg maar, uh, het park schoonmaken. Hoe het allemaal werkt, dat lees je inderdaad op de website van het uh, Nationaal Park. Kom, en ook kom, van die... Dan kom ik morgen tijdens stand voor op zondag ook nog even. En ook te... van die grijpers, die kan je gratis uh, lenen daar om het uh, vuil op te ruimen. Ja. Tot zover, we gaan naar het uh, Raadhuis want Daar gaat ook het uh, een en ander mee gebeuren. Ja, want dinsdagavond krijgen we natuurlijk bij de, de komende uh, uh, uh, raadsvergadering weer een vervolg. Om het Raadhuisplein als evenementenplein uit te breiden... is een grote herindeling nodig met een flink kostenplaatje. Bij de online raadscommissie op 10 maart jongstleden konden de partijen hun voorkeur voor de twee aangeboden varianten kenbaar maken. Aan het eind van het agendapunt werd onverwacht nog een extra variant... door wethouder Ellen Verheij toegevoegd. Door de nieuwste bebouwingen op het Raadhuisplein... is de ruimte voor kleine, kleine en grootschalige evenementen beperkter geworden... En ook de verkeersveiligheid is bij gebruik van het muziekpaviljoen niet optimaal. De voorliggende ontwerpschetsen tonen een rotonde en een kruispuntvariant, waarbij in beide varianten het muziekpaviljoen een andere plaats zou krijgen. Bij een keuze voor één van de twee varianten betekent het dat het de toegankelijkheid... openbaar vervoer en commerciële en maatschappelijke belangen goed overwogen dienen te worden... Als inspreker gaf Peter Tromp namens de ondernemersvereniging Zandvoort een toelichting op het kruispuntvariant. De ondernemersvereniging Zandvoort voorkeur heeft licht bij dat kruispuntvariant. Daarbij vroeg hij zich af waarom het ontwerp van de heer Miezebeek uit 2017 niet was meegenomen in de herindeling. Daarin blijft het muziekpavillon namelijk gewoon op dezelfde plek staan. Trump ziet liever dat het twee jaar uh, langer duurt... en dat er een goed besluit wordt genomen... dan dat er te snel een slecht besluit wordt genomen. Wethouder Verheij reageerde tot te stellen... dat de kruispuntvariant feitelijk het plan van Miezebeek is. Echter met het enige verschil dat bij het plan uit 2017... het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein blijft staan... en dat in het nieuwe voorstel niet. Verder merkte Verheij op dat het agendapunt... een technische haalbaarheidsstudie is... Vandaar dat er nog geen groene invulling op bij, bij beide varianten is ingetekend. De partijen D66 en de gemeente Zandvoort waren de enige twee voorstanders voor het kruispuntvariant... en dat met behoud van het muziekpaviljoen. De meerderheid koos echter voor de goed, lo, goedkopere optie... namelijk de rotonde variant. Bij de beantwoording van, van, van Verheij werd de verwarring groot... toen de wethouder nog een alternatieve optie naar voren bracht. Ze stelde voor om te laten onderzoeken wat de kosten zijn... voor het verplaatsen van het muziekpaviljoen naar het Gasthuisplein. Daarbij blijft mogelijk in afgeslankte vorm... de huidige rotonde van het Raadhuisplein, weliswaar zonder paviljoen, behouden. Na veel discussie werd voorgesteld om het Gasthuisplein als evenementenplein te benoemen. Iets wat in 2009 bij de herindeling van het plein reeds was aangekaart. Dan zou het muziekpaviljoen daarnaartoe verplaatst kunnen worden. Om het overzichtelijk te houden stelde de VVD voor om het plein herinrichting Raadhuisplein van de agenda voor de komende raadsvergadering te halen... en opnieuw inclusief de derde optie in te brengen in de eerstvolgende commissievergadering. Be begrijpt u het toch? Ja, ik wel. Daarbij zou het voorstel van GroenLinks om te onderzoeken of het Carréplein ook als evenementenplein geschikt is meegenomen kunnen worden... De wens van Peter Tromp, beter een langzaam en goed besluit... dan een snel en slecht besluit, kwam daarmee dus in vervulling. Nou, dinsdagavond wordt vervolgd. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat... in een uh, goed plan op zich van uh, Peter uh, Tromp. En ook daarbij valt me op trouwens... dat we ook daar heel veel nieuwe varianten hebben, albert En ja, ja, ja, ja. <laughs> toen moest ik meteen ja. aan wat anders denken. Maar goed, ja. dit ging uh, ditmaal over uh, de herinrichting van het uh, Raadhuisplein. En hier is Eva Max had their queens on the throne. We would pop champagne and raisin toast. De single van Eva Max en Kings and Queens. Vier minuten voor half vier. Zo dadelijk de evenementagenda. We gaan lekker virtueel evenementen doen hier in de Songforge. Maar eerst heeft ze van Three Doors Down. A days Have Made Me Older Sinds the last time that I've saw your pretty face. face Geweldige muziek blijft dit, hè? You're the three doors down and here without you. Het is uh, half vier, we gaan hem doen, jawel. Het is weer uh, begonnen een beetje. Zo langzaam maar zeker uh, kruipen we een beetje uit uh, de megadip, uh, Albert-Jan. En gebeurt er toch wat op het gebied van evenementen? Ja, en uh, een tweetal online evenementen en uh, zelfs een wandelevenement. Om even te beginnen, vanaf uh, zaterdag 27 maart kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers...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 werden vorige maand afgelast. Normaal gesproken zouden er ruim 20.000 sporters... je kan het je nauwelijks meer voorstellen, zoveel mensen in Zandvoort... starten op het circuit in Zandvoort. De organisatie geeft de deelnemers nu de kans... door middel van een speciale event-app... om hun eigen momenten en route te bepalen. Dankzij de live tracking kunnen deelnemers... gevolgd worden door supporters voor aanmoedigingen onderweg... Deelnemers krijgen van zaterdag 27 maart tot en met zondag 11 april de tijd om hun gekozen afstanden te volbrengen. Ilse de Zaal, gedeputeerde recreatie en sponsoring van de provincie Noord-Holland. We zijn trotse hoofdsponsor van deze evenementen. En omdat deze ook in een tijd met coronamaatregelen stimuleren op, op een duurzame en verantwoorde manier in beweging te blijven. Noord-Hollanders uh, Noord zijn het afgelopen jaar veel meer gaan wandelen, fietsen en hardlopen. Door deel te nemen aan deze sportieve evenementen... word je uitgedaagd en kun je jezelf nieuwe doelen stellen. Ga daarvoor even voor verdere nadere informatie naar de website... naar de website van de sportorganisatie Le Champion... naar de agenda en kijk dan even op de virtuele Zandvoortse evenementen. Op zaterdag 27 maart ook vindt een fantastisch online evenement plaats in Zandvoort. Zoom in op Zandvoort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 En ook voor deze avond, speciale avond zijn er ondernemers in Zandvoort die speciale borrelboxen. Uh, nou, niet ter, ter beschikking hebben gesteld, maar samengesteld hebben. U kunt deze vinden op de laatste pagina van de Zandvoortse Courant. Als je die tenminste ontvangen hebt. Ik heb hem al twee weken niet ontvangen. Heb jij hem wel weer ontvangen? Ja, ik heb hem gehad. Oké, okay, ja. Nou, ik zit al twee weken zonder. Dat is een beetje jammer. Maar goed, in ieder geval, een borrelbox kan u, erbij, uh, kan u dus bestellen bij deelnemende ondernemers. Ik zie daarvoor de laatste pagina van de Zandvoortse Courant. Eh, want dan eh, kan u lekker gaan meeborrelen en kijken naar dit online borrelevenement Zoom in Zandvoort. En tot slot, de Zandvoort Takeaway Walks hebben nu vijf keer plaatsgevonden en zijn een succes. Daarom gaan ze door. Uiteraard eh, hebben ze hier toestemming voor van de gemeente. De Zandvoortse Takeaway Walk is een wandeling langs van zo'n 7 naar 8 kilometer over het strand, door de duinen en door het dorp. Onderweg loop je langs eh, vijf leuke takeaway adresjes, geselecteerd door liefst uit Zandvoort. Overal krijg je een heerlijk gerechtje en ondertussen geniet je van een mooie Zandvoort. De nieuwe data zijn, nou ja, dat is de, de zaterdag de twintigste, dat is vandaag. Dan heb je nog de vrijdag de 26 zesentwintigste en zaterdag de 27e maart. Voor zondag hebben ze helaas geen toestemming. En bestel je tickets via de webshop www.visitzandvoort.nl. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ja, ik was ondertussen even met wat anders bezig. Maar daar komen we zo meteen wel even op terug. Tot zover de evenementenagenda. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien op deze zaterdagmiddag. Graadje of zes buiten, maar de lente is toch echt begonnen vandaag. De astronomische lente. Hier is Black and Wonderful Life. Here I go, I'll see again. The sunshine. a friend. to the heat We zitten vandaag wel weer lekker in Zandvoort AC. En maken radio voor jullie tot aan 5 uur vanmiddag. De Bluff en Gijk Aanaar uit België. En de -Landen. Ja, Vanaf 29 maart gaat er gevaccineerd worden naast ons op het parkeerterrein... met een mobiele vaccinatiebus... En er zijn nu al mensen, Albert-Jan, die een uitnodiging krijgen. Zo had ik net een uh, meneer uit Heelgom uh, aan de telefoon. Okay, hé, yeah. ja. En uh, die zegt van, ja, ik uh, krijg een uitnodiging. Uh, 10 april uh, word ik uh, geprikt uh, in uh, Zandvoort voor, uh, voor uh, corona. Yeah. En uh, ja, dat gebeurt op de Tolweg 10. Uh, ja, ja die, dus die, Dus, uh, dus ja, hij, gaat, uh, hij gaat uh, Maps. Uh, gaat die, uh, <laughs> gaat hij doen om te kijken hoe die locatie eruit ziet. Ja. En hij vindt uh, onze studio uh, Torweg 10A. Dus het ik denk, wel een beetje raar. een muziekschool... of een radiostation uh, waar ik geprikt word. Dat, uh, ja, ja. Dus uh, laat ik hem maar even opzoeken op de telefoon. Want er staat natuurlijk een bord uh, bij ons uh, aan de gevel van ja. uh, ZFM. Ja. Dus dat heeft hij opgezocht uh, in het telefoonboek. En hij denkt, ik ga me even bellen naar uh, dat uh, nummer van dat gebouw. Ja. Nou. Dus vandaar dat ik hem aan de telefoon had. Ik zeg, het wordt een mobiele vaccinatielocatie. Nou. Hij zegt, dat stond er niet bij. Dat stond er alleen bij Tolweg 10. Ja. Dat het daar uh, plaatsvindt. Ik denk, dat, ik, ik denk dat we nog wat meer van die telefoontjes gaan krijgen. Dat, dat, de komende dat, dat, <laughs> dat vermoed ik ook. Maar hij was heel blij met mijn uit, uitleg. Kan jij prikken? Ik dacht eerst dat uh, ja, ze wilde hier uh, zo meteen komen ze uh, langs. <Ja, ja, laughs> vanaf 29 ja, ja. maart. Ja. Ik moet uh, geprikt worden. Ja. Nou, dat, uh, we gaan het meemaken. Werden? Ja. Ja, dat gaat gebeuren. Goed, goed. tot uh, zover het prikken. Uh, ja. We gaan naar uh, Nieuw-Noord. We gaan parkeren. We gaan uh, naar een uh, waterbed-effect. Ja, we, we de afgelopen weken hadden we natuurlijk de, de parkeertijd uh, de parkeerterrein Zuid. Die had een hertelling, kreeg in één keer parkeerplaatsen erbij. Daarnaast bij het circuit, bij de zandopslag, daar zouden ook parkeerplaatsen extra bijkomen. En in Nieuw-Noord dreigt het buitenbeentje van Zandvoort te worden. Tenminste, dat is de kop van het artikel. Moet het voor bezoekers in heel Zandvoort betaald parkeren worden? Dat is de vraag waarmee de gemeenteraad zich aan komende dinsdag over zal buigen. Wethouder Ellen Verhey, de verantwoordelijke wethouder...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 De huidige wethouder parkeren, Ellen Verheij, heeft nu een plan gelanceerd... waarin heel Zandvoort volgend jaar een uniform en digitaal parkeerregime krijgt. Haar plan behelst ook een, een tijdelijke zomerparkeerregeling... vanaf 1 juni tot en met 30 september 2021... voor de wijken Out-Noord, Park Duinwijk en Zandvoort Zuid, het zogenaamde Tranendal. Dit om te voorkomen dat de bewoners geen overlast krijgen... tijdens de drukke zomerperiode en rondom de wellicht de Formule 1. Dus vrijwel overal, behalve in Nieuw-Noord. En die wijk dreigt nu de parkeerklico van Zandvoort te gaan worden... al dus inwoonster Clementine Lenselink. Want in tegenstelling tot de hotels en pensions... hebben particuliere verhuurders, zoals zij... geen recht op extra parkeervergunningen voor hun gasten. Lenselink woont in Noord, doet aan kleinschalig toeristisch verhuur... en is daar behoorlijk kwaad over. Hotel- en pensioneigenaren kunnen per twee kamers één parkeervergunning aanvragen. Dat is dus te weinig voor hun gasten en het is daardoor al jarenlang gebruik dat ze hun gasten begeleiden naar, een, naar de gebieden waar je vrij kunt parkeren. Bij ons voor de deur kunnen mijn gasten daardoor hun auto niet kwijt, al dus Lenslink. Zij pleiten ook voor een vergelijkbare hotelvergunning, maar dan voor particuliere verhuurders zoals zij. Ook Teresa Mok van het antiparkeerregime Zandvoort snapt niet goed waar de wethouder mee bezig is. Dat er overlast gaat komen in Nieuw-Noord, daar kan je vergif op innemen. Die wijk gaat helemaal vol komen te staan met auto's met allerlei buitenlandse nummerplaten. Het lijkt, dan ook veel, het lijkt dat er veel plaats is, maar de, de ruimte die er is, staat binnen de kortste keren vol. De bewoners en de uh, ondernemers in Nieuw-Noord zullen straks niet blij zijn... en waarom niet in één keer in heel Zandvoort fiscaal parkeren invoeren. Nieuw Noord dreigt dus, als het om parkeren gaat, het buitenbeetje van Zandvoort te worden. Maar het is maar voor tijdelijk, is het verweer van uh, de wethouder. Komende dinsdag krijgt de gemeenteraad ook de gelegenheid om zich voor de zoveelste keer over dit parkeren te buigen. En dan komt de wethouder mogelijk met haar oplossing richting Nieuw Noord. En dan stop ik altijd met de historische woorden wordt vervolgd. Maar, maar, ja, inderdaad. Want uh, ja, we hebben vandaag uh, ook op, uh, op onze Facebookpagina van CFM uh, en uh, de app een uh, bericht geplaatst. Want GroenLinks uit Zaanvoort, die is een enquête begonnen. Ja. Over uh, hoe de mensen in uh, Nieuw-Noord uh, denken over inderdaad... Uh, het parkeren met de vergunningen en dergelijke... om niet een waterbed-effect te krijgen. Daar bedoelen ze natuurlijk mee dat als op de ene plek niet meer geparkeerd kan worden dat dan alles overstroomt naar de andere plek en dat is Nieuw-Noord. Nou, iedereen kan nog tot 23 maart deelnemen aan die enquête. Het enige wat je hoeft te doen is even te kijken op onze Facebookpagina. Daar staat het bericht. En kan je deelnemen aan de enquête en ook via onze CFM-app. En ook een aantal luisteraars van CFM trouwens hebben ons erop geattendeerd... ...en gevraagd of we nog even extra aandacht wilden besteden aan die enquête. Nou, bij deze gedaan dus, uh, vul de enquête in uh, van uh, het parkeren in uh, Nieuw-Noord... ...en uh, steun GroenLinks zodat uh, ze weten hoe zij uh, het verhaal uh, aankomend in deze dag... ...in de raad kunnen gaan brengen. Hier is de nieuwe Raccoon. Hey, oei, wat kijk je sip, ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de overkant, een reis van vele jaren...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 Van Raccoon en Hey Yo Jip. Wat een titel van de plaats zegt. Maar wel een hele mooie single inderdaad van Raccoon. Het gaat zeker een hele grote hit worden. Het zit er alweer bijna op dit uur meneer Vos. Ja, ja, ga daar. Heb je nog wat te melden voor de luisteraars? Ja, ja, ja. De, ja, ja, ja, ja. Uh, de Grand Prix Zandvoort. Daar, dat, dat doe ik nu vast even. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Uh, want de Grand Prix uh, Formule 1 op de circuit Zandvoort zal niet in aanmerking komen voor financiële steun uit de garantieregeling die de overheid afgelopen vrijdag heeft opgezet. Dit geldt ook voor clubs uit het betaalde voetbal. Om in aanmerking te komen voor deze uh, garantieregeling in totaal 385 miljoen euro moet een evenement al minimaal twee keer hebben plaatsgevonden in Nederland. voor de twee uh, recentste edities moeten een annuleringsverzekering zijn afgesloten voor het betaalde voetbal en de Formule 1 race gaat dit, dat niet op ook, ook de Dutch GP die gepland stond van vorig jaar valt buiten de regeling omdat de race de laatste jaren nog niet georganiseerd werd de Dutch GP staat dit jaar gepland voor 5 september en wij bereiden ons voor op een groot publieksevenement uh, dat was zo en dat blijft zo, zonder publiek is het voor ons geen optie onze datum lijkt best gunstig ook al uh, vallen wij niet onder de regeling. Het is wel positief nieuws, al dus de woordvoerder van de Grand Prix. Dus dat maar even uh, ter kennisgeving. Mooi, nou ja, in ieder geval niet mooi eigenlijk. Want uh, stel dat het uh, onverhoopt uh, niet uh, door uh, kan gaan, dan uh, wordt het weer een uh, financiële flop uh, wat uh, dat betreft. Tot zover dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen aan het nieuws en weer zijn we er nog één uur lang... met uiteraard onder meer het gedicht van de dag, het dier van de week... de Pit reports, Heel veel lekkere muziek en informatie. Graag tot zometeen. We may made... Dat was de single van Billy Joel. We kunnen nog een klein stukje van de volgende plaat draaien. Crowded House and Weather With You.